12 uur. Gerrit Bukman, het -journaal. Een vrouw uit een bos is veroordeeld tot acht jaar cel voor het doodsteken van haar man. De vrouw van 39 stak haar eenvoudige partner in bed in zijn hals. Daarna probeerde ze zichzelf om het leven te brengen. Haar vijf kinderen waren op dat moment thuis. De vrouw zegt zelf dat ze leidt aan een persoonlijkheidstoornis. Maar volgens de rechtbank valt uit psychologisch onderzoek niet op te maken dat de vrouw stoornissen heeft.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 Het BBC-programma Panorama maakt geheime opnames waaruit zou blijken dat mensen die daar zitten worden bespot en mishandeld door de bewakers. De zaak wordt onderzocht. Gezamenlijke inkoop van medicijnen kan leiden tot minder keuzevrijheid voor patiënten, zegt de farmaceutische industrie. Ziekenhuizen en verzekeraars willen dure geneesmiddelen samen inkopen om de prijs omlaag te krijgen. De vereniging van farmaceuten is daar niet op tegen, mits patiënten over alle medicijnen kunnen blijven beschikken. In Myanmar zijn al zeker 400 mensen om het leven gekomen... bij gevechten tussen het leger en mensen van de rohingya moslimminderheid minderheid. Tussen de 30.000 en 40.000 mensen ontvluchten de westelijke deelstaat... op weg naar Bangladesh. De te begonnen een week geleden toen Rohingya-rebellen politieposten aanvielen. De man is uit Sliedrecht, die maandag werd opgepakt... want hij van plan zou zijn geweest een aanslag op een officier van justitie te plegen... is vrijgelaten. Volgens het OM geldt de man niet langer als verdachte.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zin zee. Zandvoort is zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu jagd. We praten met uh, Henny Rukert. En die presenteert Zandvoort Luncht Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur. Met nu... Met vandaag een paar aardige gasten. We hebben namelijk Mike Snoei, de trainer van Telstar. Die zit lekker aan de koffie samen met Joop Brand. De man die nog steeds actief is in de voetballerij. En tegenover me zit Joop van Nes voor het Zandvoortse nieuws. Wat een drama gisteravond. Daar gaan we het niet al te veel over hebben. We gaan het wel hebben over een zware straf na een vuile slijding bij de amateurs. We gaan het hebben over ongekende drama's op het voetbalveld. Diepe rouw na overlijden van spelers van 27 jaar deze week. Hartfalen bij sporters nooit uit te sluiten, dat is weer duidelijk. En we gaan het hebben natuurlijk over de wedstrijd van vanavond. Telstar tegen FC Os. De club die bovenaan staat en die in de goal heeft Xavier Maus. De vroegere keeper van HFC, nog steeds lid van HFC trouwens. En die nog steeds geen enkel doelpunt tegen heeft. Dus het belooft wat daar vanavond bij Telstar. Nou, en we hebben natuurlijk muziek. De muziek is gekozen door Mike Snoei, de trainer van Telstar. En Charles Duif is onze technicus en die draait het eerste nummer. Als er iemand bij me wegging Even slikken en weer doorgaan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 zonder reden. Ik hou je vast in mijn gedachten. Ik zie nog hoe je naar me lachte, mis je lippen op de mij.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 Enig zoelen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God waar is Ik voel alleen de pijn van jou hierbij me missen. En ik kan er niet mee omgaan. Ik kan er echt niet meer mee omgaan. Nederlandse muziek op bezoek van Telstra trainer Mike Snoei. Waarom Nederlandse muziek, Mike? Persoonlijk. Nee, dat is echt iets persoonlijks. Uh, ik vind sowieso dat er veel te weinig Nederlandse muziek gedraaid wordt. Uh, op de Nederlandse radiozenders. Ik zelf luister al uh, mijn leven lang naar Nederlandse muziek. Niet naar alle Nederlandse muziek, maar wel... Uh, ja, ik hou van de, de teksten. Ik ben gek op uh, de teksten van uh, de echte volkszangers. Ook weer niet van alle teksten, maar sommige teksten, ja, daar heb je soms uh, een raakvlak mee. Nou ja, de, en... En dan, dan luister je er soms nog wat vaker naar. En zeker die ritjes... nu weer vanuit Arnhem richting IJmuiden. Ja, dat zijn ritjes waarin je wat vaker naar de radio luistert. Waar je wat vaker een, een, ja, een cd draait. Dus vandaar mijn, mijn voorliefde. Hoe is het met jou, Joop? Nou, ik heb uh, de Joop mensen Brandt. niet aan willen doen. Mijn muziekkeuze. Dus vandaar heb ik niks ingeleverd. Want ik kom uit de oude doos. Ik uh, ben erg jazz -minded. Uh, Blues en... Uh, dat oude hebben, ook, dat hebben ook en dergelijke. ook voor, En dat wil ik gewoon de jonge mensen die naar jou luisteren... gewoon niet aandoen. Nou, mooi. nou je zal die jonge mensen de kost geven... die van blues en jazz houden. Hoor. Dus dat, dat zit helemaal goed. We gaan straks wat opzoeken. Dus uh, mijn voorliefde is altijd uh, jazzmuziek... en vooral uit de oude jaren. En vooral uh, ja, mensen... Uh, ik vind de Nederlandse zangers en zangeressen... die zingen uit hun mond. En ik hou van de zangeressen... die uit hun gevoel en uit hun buik zingen... Nou, dat is duidelijk. Ik heb in mijn inleiding gezegd, mannen... dat we het uh, niet te veel gaan hebben over het drama van gisteravond. In mijn ogen moet je met een, met een fitte, jonge ploeg aan de gang... tegen een jonge ploeg als Frankrijk. En niet met een aantal veteranen die niet helemaal uh, op orde zijn. Maar jullie hebben ook een down-gevoel. Ik heb een ontzettend down-gevoel. Wat is er aan de hand met het Nederlands voetbal, Mike? Nou ja, Je kan alleen maar een down-gevoel hebben als je uh, hier niet op voorbereid was... En uh, dit zat er natuurlijk wel een beetje aan te komen. Ja, maar niet zo slecht. Uh, nee, nou ja, ik weet niet wat we dan hadden verwacht gisteravond. Misschien een kleine nederlaag. Maar ik was ook uh, pessimistisch van tevoren. En uh, dat heb ik niet uitgesproken. Want ook ik wil graag dat, uh, dat we goed voor de dag komen. Ik ben zelfs gewoon thuis uh, voor de buis gaan zitten. Terwijl we normaal gesproken dat met een groepje mensen doen. Omdat je toch wel een beetje voorbereid bent op, uh, ja, op, op, op slecht nieuws, zeg maar. Joop Brand? Nou, eigenlijk is 4-0. Uh, dat klinkt heel hard. Het had beter 8-9-0 kunnen zijn. Dan was misschien iedereen eens echt wakker geworden in Nederland. Het is toch onvoorstelbaar dat je gisteren gaat spelen... met een aantal spelers A die niet fit zijn. Een aantal spelers die te oud zijn en wel willen, maar niet meer kunnen. En een aantal spelers die nog helemaal geen wedstrijd in de benen hebben. Ja, wat willen we dan? dan willen we ook van een Wijnalde en Stroopman hebben... dat ze spelbepalend zijn... terwijl ze in hun eigen clubje gewoon als speldienaren zijn. Dus ik denk dat... Uh, ja, het klinkt heel hard... maar wij hebben op het WK, vind ik, helemaal niets te zoeken... met uh, ook de generatie die hier net achter zit. We hebben uh, een generatie van 25 tot 30... waar eigenlijk uh, amper uh, topvoerwand gespeeld kan worden... En twintig jaar geleden hebben ze ooit tegen mij gezegd... je bent een jankert. Uh, Barry zei wel eens uh, Johnny Ray uit de vroegere jaren. <laughs> maar het gaat nu allemaal uitkomen... wat wij twintig jaar geleden al hebben gezegd. Slechte jeugdopleiding. Voetbal op kunstras, wat toen begon. En zeg maar uh, een trainersopleiding. Hè, waarbij uh, alleen maar centraal staat... of je oud voetbaler bent geweest. Ja, dat, uh, dat geeft nu de revenuur. En ik denk dat wij de uh, komende vijf jaar... Ja, echt radicale beslissingen moeten nemen om Nederland weer terug te krijgen. Maar we zitten nu zelfs op Luxemburg-niveau. En dan moet ik wel zeggen, Luxemburg wint gisteren nog even knap met 1-0... en met een topspeler van mij van Wit-Rusland. Ja, Mike, want dat is er een hè, die jij hebt. Ja, en hij belde me vannacht om half twee. Toen liet ik hem lekker overgaan, want uh, hij moet ook uh, zijn plek kennen. Maar hij is wel een geweldig ventje. Gerson Rodriguez, een beetje een, een project van, uh, van, van Piet Buter en van mij... Uh, we zijn daar ook naar Luxemburg uh, naartoe gereisd... op een tip van een, een Franse scout van Southampton. Een jongen die, uh, die uh, ja, voor zichzelf uh, één doel heeft uh, gesteld. Om uh, in Nederland uh, zo snel mogelijk uh, ja, een club te krijgen... waardoor hij weer uh, verder kan groeien. Ja, en, ja geweldig project. En, en dat hij dan nu bij Telstar loopt... en hij heeft nog niet eens alles laten zien. Ik, wij, wij vinden zelfs dat hij nog onder de maat presteert... Maar impotentie. potentie... Uh, uh, ja, die ja. zit. Als ik, als, ik ben zelfs bang dat hij misschien zelfs al in de winter stopt bij een Herenveen of een dat AZ of een Groningen zit. Maar ik, ik hoop dat niet hoor, want hij moet nog wel ontzettend veel leren. En dat gaat vooral eh, als je naar Luxemburgs voetbal kijkt, om de dingen buiten het voetbal. Om hoe train je, hoe verzorg je. Ja, en daar is deze jongen nog wel heel erg zoekende in. Maar geweldig ventje, vanmorgen gesproken. Erg blij was hij. Hij was ja. er ook uitgegaan na een uur. Hij had contact gehad met de trainer daarover. Nu was hij onderweg naar Frankrijk. Hij gaat daar nu tegen Frankrijk spelen. Ja, ja dus uh, ja, soms moeten we in onze arm knijpen dat deze, dat deze in IJmuiden voetbalt. En dat is wel leuk natuurlijk. Mocht hij weggaan met kerst, weet ik een leuke vervanger. En wie is dat? Roy Oké. Okay. Linkspoot. Fantastisch technisch. Geweldig schot. Maakte hele mooie goals in de voorbereiding. Echt een hele goede voetballer. Ja, en het gek. Hè? Maar ik heb het tegen hem gespeeld, Koninkrijk. Ja, oh, je hebt, je hebt hem ook gezien, natuurlijk. Oké. Okay. Dat is waar. Die wedstrijd is ook geweest. Was trouwens best wel. blijven, hè? Ja, ja, ja. Ik ben niet zo scherp vandaag, hoor. <laughs> ik weet ook niet hoe dat komt, maar dat maakt niet uit. Maar denk er maar eens over na, je weet maar nooit. Ja, maar dat uh, Ted me, die speler niet uh, op heeft geattendeerd. Want, uh... Ja, maar hij stelt hem niet eens op. Hij Kan okay. het 25 minuten meedoen? Oké, okay. ja. dan is hij wel goed genoeg voor ons als hij ja, bij hem absoluut. niet speelt. Ik denk dat het de beste voetballer is, amateurvoetballer van Haarlem en wij de omstreken. Dus niet toevallig je schoonzoon. Nee, oh. ik heb ook geen familiaire banden, okay. maar ik vind hem gewoon ongelooflijk goed. En ik niet alleen hoor, iedereen brompt bij HFC op moment. Nou, ik vind, eh, en we, dan moeten we deze jongen ook volgen, En die, in die uh, rol zitten we wel, maar ja. we gaan het zien. We hebben er nog een, Parel, die speelt dan in tweede, die is net 17, een jongen uit Zandvoort, Ilias Bronkhorst. Die speelt rechtsachter, maar die kan ook rechtshalf en rechtsbuiten en die is sneller dan de wind. Echt. Hou maar eens in de gaten. We gaan na de uitzending die lijstjes eens even bijwerken. Oké, okay, dat is goed. Ja. Oké, okay. Jongens, we zouden het uh, uh, hebben over een aantal onderwerpen. Maar uh, de eerste onderwerp die ik met jullie wil doornemen... is wat ik vandaag in de Telegraaf las. Dat er diepe rouw is na het overlijden van een speler van zeven... en een speler van twintig op het voetbalveld deze week. Het blijft maar gebeuren, hè? Vreselijk. Nou ja, uh, tuurlijk. Je die dingen die... Uh, zijn soms onbegrijpelijk. En, uh... ja, wat moet je daar verder over zeggen? Kijk, wij hebben van de week uh, weer 15 jongens uh, naar, uh, naar het ziekenhuis gestuurd... Om, uh, om ze weer helemaal te laten doorlichten. En vooral uh, het hart, uh, de bloedsomloop en noem die dingen allemaal maar op. Maar met name onze dokter uh, zit daar ook bovenop. Dat vooral de nieuwe spelers weer volledig in kaart worden gebracht. Want bij Telsen legt van elk speler al een heel dossier... En nu uh, die 15 nieuwe jongens zijn op uh, Gerson Rodriguez, na die was weg, uh, zijn alle 14 weer uh, doorgelicht. En niet 10 kniebuigingen en een keer in je handen klappen. Nee, echt uh, allerlei filmpjes gemaakt, uh, bloedtesten, noem maar op. En dat is denk ik de enige manier om bepaalde zaken uh, van tevoren al te kunnen ontdekken. Jullie zitten er bovenop dus? Nou ja, onze medische begeleiding was daarover verbaasd dat het bij er al op zo'n hoog niveau zat. Al jaren schijnt. Mooi. Paul Gebbink, dat is een, uh, een fysiotherapeut en een begeleider van, van topsporters, uh, heeft onder andere een jongen in de, die in de Tour de France heeft gereden en dat heel goed gedaan heeft. Die heeft een lijn en daar zitten producten in als vitamine C, Q10, uh, dat soort producten. En het lijkt erop, het is natuurlijk nooit helemaal wetenschappelijk vastgesteld, maar het lijkt erop dat je met Q10 en met vitamine C al die ellende kan voorkomen. Okay. En, uh, professor Schacki van Bayern München... die heeft daar een heel onderzoek over gedaan... en die komt tot diezelfde conclusie. Dus eigenlijk zou iedere sporter dat moeten nemen. Dan ben je van een hoop risico's af. Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, Henry, in het verleden, toen ik nog jong was... moest je een medische test hebben om te gaan sporten. Ja. Dat zou in ieder geval terug moeten komen. Maar je hebt het nu over medicijnen en supplementen. Moet een jongen van zeven, een kind van zeven... Een kind, hè? moet hij dat ook gebruiken? Dat denk ik niet. Nee. nee. nee dat, maar dat is ook uitzonderlijk. Gelukkig Dat is het ook. Ja, ja. 20 jaar is ook uitzonderlijk. Maar ja. gelukkig is het uitzonderlijk. Maar een, een medische test. Een medische keuring voordat je aan een sport gaat beginnen. Dat zou niet meer staan, denk ik. Nou, ik vind dan. Uh, de jongens bij de propclubs. en ook zeg maar bij diverse amateurclubs. die worden nou, misschien wel dagelijks getest. Ik denk uh, alleen door de publiciteit. Vroeger gebeurde het ook. Ook in andere takken van sport gebeurt dit. Ook in het dagelijks leven gebeurt dit. Alleen het wordt natuurlijk erg vergroot. Alleen wat ik me wel eens afvraag. En dat denk ik vooral aan uh, zeg maar de mensen die uh, aan Ramadan doen. Als jij uh, zo'n hele periode niet eet. Amper drinkt. En dan, uh, dan op een gegeven moment hele zware trainingen moet ondergaan. Uh, naar het buitenland gaat en in ijle lucht terechtkomt... dan denk ik ook wel eens uh, dat we wel eens wat voorzichtiger soms mogen zijn. Maar ja, je praat wel nu over topclubs, semi-topclubs... -top, ja. en uh, hooggeplaatste voetballers. Ik heb het over amateurs. Ik heb het over misschien wel zesde klasse KNVB. Ik noem maar wat op. Ik heb het over jeugd. En dat is heel wat anders. Het is logisch dat de topclubs en, en de, tops, de clubs die er tegenaan zitten... Um, goed voor hun spelen zorgen. Dat zijn medische begeleiding goed is. En dat ze goed gevolgd kan worden. Maar dat kan je niet van elke sporter verwachten. Dat kan niet. Maar voorkomen is beter dan genezen. Maar het, ja, het heeft natuurlijk. ook te maken met leefwijze. Ja. Als ik dus ja. zie hoe sommige amateurvoetballers... en ik zie het ook op de tennisbaan... dat mensen zich helemaal volladen met drank... En dan toch nog eind van de dag weer een partijtje gaan spelen. Ja, dan speel je wel letterlijk en figuurlijk met je leven, vind ik. Heel ernstig heer, onderwerp ik... gaan we even naar wat vrolijkers. Namelijk een van die mooie platen die uitgekozen ja. is door... Uh, door He, Hennie, ik wou even de reden van, ik heb een, ik heb een beller, Martijn Prinsen, aan, aan de telefoon. Yes. Martijn Prinsen, voetbal in Haarlem.nl. Martijn, je onderbreekt een gesprek met Joop Brandt en Mike Snoei. Ik zit aandachtig te luisteren, Henny. Hennie. Goedemiddag. Goedemiddag. En jij bent vanavond natuurlijk ook bij de game, hè? Uiteraard, uiteraard. Wat denk jij, kunnen ze kunnen ze, ze pakken? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ik moet wel zeggen dat, uh, dat Os uh, uh, gisteren nog aardig geslagen heeft op de, op de transfermarkt. Ja. Uh, maar goed, ze staan wel uh, nu, nu bovenaan in twee gespeeld zes punten. Uh, maar dat was wel twee keer tegen een, uh, um, een, een jong ploeg, zeg maar tegen een jong BVO. En, uh, uh, ja, met alle respect ik vind nog niet dat je echt de tegenstand uh, gehad hebben die bijvoorbeeld Telstar wel gehad heeft. Ja, en dat nou, als, je, als je van Volendam uh, ja, wint, dat vind ik toch wel een aardig ploeg, joh. Ja, oké, okay, dat is waar. Dat is maar waar. Ik, ben zelf, ik begrijp wat hij bedoelt. Ik ben zelf ook vorige week uh, de eerste wedstrijd uh, op maandagavond naar uh, Jong uh, Utrecht tegen Orswezen kijken. Well, Dan daar, daar moesten ze inderdaad wel heel snel de bus weer instappen en niet te lang over die overwinning praten. Dus uh, ik begrijp wat hij bedoelt. Maar Volendam was wel een, een keurige, ja. keurige overwinning. Denk ik. Absoluut. We hebben natuurlijk een geweldige keeper staan. Oud-HFC keeper Xavier oh. Maus. Ja. Nog geen enkele goal tegen. Uh, nee, ja, goed. Ik vind het voor, uh, voor Xavier uh, uh, sowieso uh, uh, goed dat hij weer keept. Ik bedoel, vorig jaar uh, amper in actie gekomen door een uh, kruisbandblessure. Ja. Uh, maar goed, hij is weer, uh, weer fit en hij staat meteen weer met uh, rug nummer 1 onder de lat. Dus ik, uh, ik ben benieuwd vanavond. Maar goed, Danny, ik ben wel meer benieuwd naar, uh, naar Telstra, hè? dat is logisch. Ik denk uh, dat ze een eind komen vanavond. Gek, hè? Ik, uh, ik, uh, ik hoop op, uh, op drie punten. Ik bedoel uh, uh, Vooraf uh, zijn er natuurlijk een aantal, aantal verwachtingen uh, uitgesproken. Uh, tijdens de voorbereiding ook een aantal zeer positieve dingen gezien. Ja. Nou, het is nu wacht op de eerste drie punten. Ja, vandaag? Ja, ik hoop het. Hoewel, het Luxemburgse talent is er niet, hè? Nee, en uh, uh, Melvin Platje uh, is natuurlijk ook nog geschorst. Ja, uh, ja dan, dan mis je uh, voorin uh, natuurlijk wel twee, uh, uh, ondanks dat Melvin uh, nog geen, nog geen uh, baasspeler is geweest, uh, mis je natuurlijk wel uh, uh, wat, uh, wat, uh, wat mannen. Ja. Maar, ja, ik, vind maar. Dat, ik, vind, ik vind dat Mike die verdediging geweldig heeft samengesteld. Eredivisie niveau staat erin. Nou, nah, ik, heb, ik, ik, heb ik heb zelf geleerd van... Uh, en hij zit uh, niet toevallig naast me, hè, Joop Brandt... we moeten vooral praten over de jongens die er wel zijn. Hè, want ja, ja uh, het is natuurlijk... Uh, we missen ook uh, uh, ons boegbeeld, uh, onze personificatie... van het, eigenlijk een beetje het nieuwe Telse Twan van Huizen... die gewoon achterin daar staat uh, centraal als, een, uh, ja. Ja, als nog een ouderwetse verdediger. Dat is tegenwoordig een vies woord. Want je moet kunnen koppen, pasen, trappen... Uh, goals kunnen maken Tom Huizen is gewoon een ordinaire uh, Een mandekker die daar de over overeind houdt Waar je een voetballer vaak weer naast moet zetten om, om van achteruit verzorgd te spelen Maar ja Dat is nog het grootste gemis Alleen wat ik net zei Ik heb van, uh, van Joop geleerd uh, niet te veel te praten Over de dingen die er niet zijn En dan gewoon met de jongens doorgaan die er wel zijn En ja, dan hebben wij nog steeds Een, een goede selectie en, uh... Martijn wij hebben bijna alle wedstrijden gezien hè, In de voorbereiding en wij waren onder ja. de indruk hè? Ik was zeker onder de indruk. Ik bedoel, uh, Tels werd de laatste jaren natuurlijk ook gevolgd. En uh, uh, nou ja, het is een beetje de, de, de, de algehele uh, opinie die je nu hoort: uh, dat er uh, gevoetbald uh, wordt zoals er een, uh, een tijd niet, uh, niet, uh, niet gezien is. En uh, ja, ja ik, uh, ik, uh, ik word er zelf ook gewoon blij van. Ja, nou dat gaan we vanavond beleven dan. Had jij nog nieuws uit het Haarlemse? Uh, nou, komend weekend uh, gaat, uh, gaan de bekerwedstrijden beginnen. Altijd leuk, hè? Dus eigenlijk uh, voor het eerst uh, voor het EGI, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, en ander groot nieuws. Uh, um, ja, ik, ik wil het eigenlijk wel benoemen. Het uh, eerste voetbal in Haarlem. Uh, Voetbalgalen. Je was op de radio oh, nee. erover. Ja, goed, hè? Ja, leuk. Ja, we gaan uh, uh, 8 juli, Vrijdag 8 juli gaan een, een voetbalgala neerzetten waar... Uh, uh, alle, alle uh, clubs uit uh, ons dekkingsgebied, zeg maar. Hè? Dus dat is uh, van M.I. tot Hilgon en Zandvoort dat Rijsse Hout. Uh, die worden daarvoor uitgenodigd zometeen. En uh, ja, we gaan tien op gaan we daar weggeven. Ja. Gaan we daar uitreiken. Uh, ja, we gaan echt een, een happening voor maken. Je hebt ook een prijs voor de beste trainer, hè? Uh, ja, die hebben ik ook, ja. Ik weet al die, wie die krijgt. Uh, zit die bij je in de studio? Dat zou best kunnen. <laughs> nou, dat is een beetje snel, hè? Laten we nou, even, uh, ik, nee, meid, je doet het verdomd goed. Dat mag best laten gezegd we, worden. Laten we even rustig aan, uh, ja. rustig aan doen. Wel. Ja. Ja. Martijn, dank je. Tot vanavond. Tot vanavond, heren. Hoi, jongen. Hoi, hoi. We krijgen nu muziek, hè? Het lijkt me een goed plan. Tino... Uh, Martin, en Tino Martin is een, uh, een zanger die Engelstalig begon enkele jaren geleden. Grote fan van René Froker, die natuurlijk ook uh, met Breakfast in Amerika zijn eerste groot in Nederland had. Maar hij is overgeschakeld op het Nederlandse repertoire en het is de keuze van uh, Mike Snoei. Ik heb het nooit geweten, maar begrijp het meer en meer. Zo snel vergeten Verdriet dat deed nog nooit zo'n zin Maar dat ik iemand kon verliezen Nee, dat telde niet voor mij Maar nu staat de wiel stil Alles is zo grauw en kiel. Wat ging wat ik had toch snel voorbij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 Daar zo zitten. Heerlijk die Nederlandse muziek. En Joop Brandt is helemaal onder de indruk van de, van de keuze van Mike Snoei. Nou, de volgende keer weet je wat je moet vragen, Joop. Ja, ik ken hem als een bikkel als trainer en als speler natuurlijk. Ja, ik ben erg blij. Ik denk dat iedereen in deze omgeving... We hebben vier, vijf jaar voetbal gezien met de kont naar achter. Want ik heb tegen Chris van der Zwan... Nou is een heel aparte, leuke, aardige voorzitter. Ja, die, ja, die, ja, ja. ja echt, je moet ik hem goed, weet waarom je, je moet, dit moet zeggen. Nee, je moet hem goed kennen. Nou, hij <laughs> heeft gezegd, als hij iets slechts over me zegt... krijg jij geen kaarten vanavond. En ontsla ik mij als hij iets slechts over me zegt. Maar Chris is een heel aparte man. En uh, ik denk dat hij een keer verdient... dat er minstens een keer een periodetitel komt. Want hij heeft slechte jaren achter de rug. Maar in ieder geval is hij nu voetbal betelstar. En dat zijn Simon Kistenmaker ook uh, ja. vorige week van, ja, we zitten met verbazing te kijken. Soms tien man op de helft van de tegenpartij. We hebben alleen maar de afgelopen vier jaar... Vier, tien man op de eigen helft gezien. En als ze dan voorstellen, nog meer met de kont naar achter. En nu zie je in ieder geval... het geeft wel risico in zich, maar je ziet in ieder geval voetbal... zoals voetbal gespeeld moet worden, van doel naar doel. En met de eerste intentie om goals te maken... en pas de tweede intentie om doelpunten tegen te houden. Dus wat dat betreft, uh, ja, is het toch alweer eens... Uh, Leuk om nu weer bij Telsen te komen. Wat een compliment Mike. Nou ja, wat Joop vooral zegt. Ik, ik had een, toen, ze, toen ze mij uitnodigden voor een voetbalgesprek... En, en, en na mij wilden ze nog met wat andere mensen praten... Nou, had ik gewoon wel meteen een klik. Want ik, ik zal nooit de eerste vraag van, van Chris met name vergeten. Van, Mike, ben jij nou een voetbaltrainer of een laptoptrainer? Ja, dat zijn vragen uit zijn hart. En ik probeer Chris alleen wel eens uit te leggen ook. Je, komt er, je ontkomt er bijna niet meer aan om ook de innovatie in het oog te houden. Want ja, er komen steeds meer technieken bij om bepaalde uh, uh, ontdekkingen... ontwikkelingen wat verder en wat sneller te stimuleren. En daar hoort gewoon innovatie bij. Alleen, ja. Ja, wat je bij heel veel opleidingen met name ziet... daar zitten jeugdtrainers soms uren achter een laptop... om oefenstof te verzinnen, om dingen te analyseren... Om om speelwijzers uh, op papier te krijgen... terwijl wij er eigenlijk altijd alleen maar over aan het praten waren... aan het discussiëren zijn, aan voorbeelden op het veld uit te dragen... en, en, en veel meer praktijk gericht. Je hebt voor dat ook een geweldige assistent, hè, Corea? Ja, Corea, uh, maar ook Smit, Harvard Smit. Ja. Dus ik heb twee, uh, twee voetbaldieren naast me... die, uh, die uh, daarnaast nog een, een amateurclub club trainen... die nog allerlei andere dingen doen om toch een normale boterham te verdienen... Maar die gewoon ambitieus zijn. Die graag verder willen in de voetballerij. Ja. Dus we hebben wat dat betreft een mooie situatie. En, en hoop ik vooral voor hun. Maar ook voor een, een Chris van der Zwan. En nog een aantal andere mensen hè, binnen zo'n technisch hart bij de club. Ja, Die zijn echt toe, wat Joop ook zegt. Echt toe aan een succesje. Nou. Ja. Ik wil even bij Telstar blijven. En dan gelijk naar het volgende onderwerp. Namelijk kunstgras. Jullie hebben nog steeds kunstgras. Jullie voorzitter, de Waard van de week. Met een prachtige oplossing om dat te veranderen in gewoon gras. Ga de televisierechten, de televisiebedragen eerlijker verdelen? Nou, daar moet je het mee eens zijn. Nou ja, tuurlijk. Ik ben ook van een generatie die, uh, die van echt gras afkomt. En, en dit is echt iets van, uh, van deze generatie. Hè. En in de eerste divisie zijn er, geloof ik, nog maar drie clubs die op uh, natuurlijk gras uh, spelen. Ja, dat is natuurlijk wel uh, alarmerend, zoiets. Ja. De waard had wel gelijk, hè, door te zeggen dat die televisiegelden eerlijker verdeeld moeten worden. Nou ja, als je naar de voordelen gaat kijken, dan ben je best wel snel klaar. Maar één daarvan is natuurlijk wel hè, dat het onderhoud uh, vele, vele, vele malen goedkoper is. En Vooral als je jeugdelftallen hebt, hè, je kan er met uh, meerdere teams langere tijd op trainen en spelen. En, maar veel meer voordelen kan ik niet ontdekken. Joop ook niet, hè? Nou, uh, hoe heet kunstras uh, is niet echt, dat is nep. En op kunstras ga je kunstjes doen. En op kunstras ga je heel anders voetballen. Ik wil toch nog eens een keer naar voren brengen dat wij het enige land in de wereld zijn wat op hoog niveau op kunstgras speelt. Zelfs in Arabië, op de kun op de, in de woestijn, daar worden grasvelden aangelegd. Ik hoor in Amerika zijn alle kunstgrasvelden die worden eruit gehaald voor de grasvelden. Er is geen land wat competitie en topvoetbal op kunstgras speelt. Nou, dan ga je natuurlijk wordt er gezegd, ja, en dan in de Oost-Europese landen. Ja, trainen trainers op kunstgas in verband met sneeuw. Maar het wedstrijdsvoetbal, competitievoetbal, wat daar gespeeld wordt Noem mij nou maar eens een land waar competitievoetbal op, op kunstgas wordt gespeeld. Nou, het is hier in Nederland niet. En ho hoezeer ik Jan Smit ook mag. Hè? Vroeger, toen trainer was bij Heracles, hielp hij me altijd bij de keepertraining als ballenjongen. Maar Jan was geen voetballer. Maar Jan heeft natuurlijk commerciële belangen met een aantal andere voorzitters bij Tenkate. En eh, ook Ten Kate is de sponsor al jarenlang bij heerlijkles. Nou, wiens brood men eet, eh, wiens wens men uitspreekt. En dat is denk ik het grote probleem. Maar als Pierre van der Weken hooidonk zegt, al mijn vrije schoppen waar ik ooit uit heb, dat had ik op kunstgras nooit gekund. Want voetbal op kunstgras is een heel ander spelletje. He, dus waar wij net, Met je stambeen, dat ja. verschuift door de weefrichting van het uh, geweven spul. 20 centimeter, uh, uh, hè? Ja. Nou, soms uh, de weefrichting, bij ons eisen meer vol als Aan de linkerkant van het veld gaat je voet helemaal naar rechts. Aan de linkerkant gaat je voet helemaal... Dus als je je stambeen neerzet, dat verschuift. Dus zuiver trap is er niet bij. Het is een heel ander spelletje. Uh, je haalt ook het wedstrijdelement weg. Want het is gewoon zaalvoetbal in de buitenlucht... Op. Nepgras. Nou, wat gebeurt daar? Geen tackle, geen slijding. Je bent gek als je dat doet. Als je van de week ziet, als jij een bal kopt... bij de wedstrijd... V VVV... Eh, op dat veld. Dan zit je oog dicht... van al die korrels. Nou, die korrels zijn nog niet 100% zelfs goedgekeurd. Of dat veilig of niet veilig is. Ja, en het probleem is... ik zit van de week bij de topjeugd te kijken... van een topclub... En daar zeg ik op een gegeven moment tegen de directeur opleidingen. Ik zeg, joh, wat gebeurt hier? Hij zegt, ja, ze zijn niet gewend op gras te voetballen. Dus dat is het excuus al. Dat onze topjeugd is niet in staat behoorlijk te spelen op gras. Want ze zijn opgeleid op kunstgras. Geen tackle, geen slijding, koppen doen we niet meer. Een individuele actie is haast niet mogelijk. Het is alleen maar balbezit, balbezit, balbezit. Risico breed, terug. Hè? En ja hele charme van het voetbal wordt weggehaald. En ik zeg dat het een ramp is. En ik snap ook wel... dat zeg maar, het is makkelijk één veld. Alleen, ik heb begrepen... na vijf jaar moet er weer een veld van vier, vijf ton. Dat moet ook weer vervangen worden. En ik denk dat er nog fabeltjes steeds worden verteld... in het kostenpatroon... van wat een kunstgrasveld kost of een grasveld. Verder, voor de werkgelegenheid... is het helemaal niet slecht... dat een aantal mensen jouw veld onderhouden... zoals dat bij Feyenoord gebeurt... met warmte en liefde... En uh, zo zou het moeten zijn. En wat dat betreft is elk buitenland voor ons een voorbeeld hoe het wel moet. Je vertelde me van de, van de week ook... een speler had zijn beide voeten verbrand door dat spul. Ja, uh, Klaas-Jan Huntelaar die kwam het veld af uh, afgelopen week bij VVV Ajax. En die had twee uh, onderkanten van uh, beide voeten waren verbrand. Want kijk, het is ook uh, niet eerlijk... Als jij een goede ploeg die vlot voetbal speelt, dan sproe je het veld niet. Nou, zon op dat kunstveld. dat brandt. Wil je snel voetballen, dan maak je het veld door en door nat. Dus op een droog veld, dan stuit de bal huizenhoog op. En op een glad veld, grijpt hij door als een gek. Verder, ja, de technieken van een bal aannemen, op een kunsveld, hoef je dat niet te corrigeren. Dus je krijgt een heel andere beleving ook van je ogen. He, maar op een voetbalveld moet je dat corrigeren. Dus je krijgt een heel andere type voetballers. Ja, en ik zie het met zorg tegemoet he, de komende jaren. Als deze uh, kunstgrasvoetballers op, op gras gaan komen. Het voorbeeld is ook dat Heracles heeft vorig jaar 91% van zijn punten gehaald op kunstgras. Nou, het voorbeeld van, is dan van de trainer van Feyenoord die zegt. ja, Ik moet twee teams hebben bij Feyenoord. Een kunstgrasteam en een veldvoetbalteam. Dus ja, wat wij moeten besluiten, breng een heleboel geld te samen. Dat ook die andere clubs in de Eredivisie op gras kunnen spelen. Of maak een grascompetitie en een kunstgrascompetitie. Of ga alles op kunstgras spelen en trek je terug uit de weef van FIFA. Nou, die keuze ligt er nu. Mike, jij vertelde net een aantal in de eerste divisie. Daar schrok ik van. Dat is nog veel erger ja. dan in de Eredivisie. Ja, er zijn er nu nog maar drie of vier, ik dacht drie zelfs. En, en ik zit aandachtig te luisteren naar Joop. Het verhaal van Huntelaar, dat klinkt dan heel overdreven. Maar dat is echt zo, hè. Die dan bewust het veld niet sproeien. En wij hebben het vorige week woensdag meegemaakt. Toen, met die bloedhete dag. Toen we nog even die 30 graden dag hadden. Was onze sproeiinstallatie defect. Dus toen hebben wij smorgens nog notenbenen getraind. Om tien uur. En ik had drie spelers met blaren. Drie spelers met blaren. Ik, ik, ik geloofde dat niet. ik ging kijken in de medische ruimte en lagen gewoon drie spelers met blaren. we konden niet sproeien. het rubber werd heel snel verwarmd. er hing ook zo'n penetrante rubberlucht. Fisch. ja, ja en nee, dat kan nooit de bedoeling zijn. en, uh, ja. en ik, ik hoor jullie beiden niet over het feit dat die granulaatkorrels gevaarlijk blijken te zijn voor de gezondheid vooral voor kinderen. nou is het gek hè? er bestaat ook eh, mijn collega Jos de Jong die is helaas nu naar een, naar een begrafenis maar die heeft voorbeelden van kunstgras waar een pijpje doorheen loopt dat automatisch vocht opneemt uit de lucht. Daar heb je heel die, die granulaatkorrels niet voor nodig. De kosten zijn hetzelfde als voor deze velden die er nu liggen. Je bent af van dat stiekeme gedoe, want dat vocht, dat verdeelt zich regelmatig. Ja, het lijkt er een beetje op dat dat verhaal over die korrels in het doofpot is ja, gestopt. Ja, maar dat is belachelijk, want het blijft gevaarlijk. Ja. Ja. rechtszaken lopen nog steeds ja. in ja. En, en, en je kan natuurlijk de consequenties als dit echt een uitspraak krijgt dadelijk... ja, die zijn gigantisch uh, voor al die clubs. Ja, en die korrels ja, liggen overal. Jij weet het nu ook, maar ik weet het ook, Ik sta ook iedere dag op het voetbalveld... en zo gauw de temperatuur boven de 22 graden is... begint dat spul te walmen ja. en, en krijg je het naar binnen. Ja. En, en, en als die kinderen vallen en ze liggen ze gewoon te spelen op dat, op dat ja. veld, die kleintjes, ja. en, en dat spul komt in een wond... Ja, dan ben je ook net... In de nou, of wat je wel regelmatig gewoon ziet, jongens die korrels in hun ogen krijgen. Hè? Want zoals ja. je zand in je ogen kan krijgen, kan je ook ja, je die korrels. hele kleine korrels... Ja. Hè? Die worden er dan wel netjes uitgehaald door de, door de medische mensen naast ons trainingsveld. Maar inmiddels is het wel in je, in je ogen geweest. En ja, dat zijn allemaal dingen die daar komen uitspraken over binnen nu en een bepaalde tijd. Mogen we vaststellen dat we er eigenlijk allemaal tegen zijn? Ja, maar het geeft ook competitievervalsing. Het kan te maken, je wordt kampioen of geen kampioen... Als je ook ziet Excelsior, Feyenoord, de ene laatste wedstrijd vorig seizoen. Nou, Excelsior is al een klein veldje. Er wordt bewust niet gesproeid. En je krijgt een heel andere wedstrijd. Je ja, moet je ook al vragen, de competitie wordt hierdoor beïnvloed. En de omstandigheden zijn niet gelijk. En ja, in een competitie horen de omstandigheden wel gelijk te zijn. En je haalt ook de charme van het voetbal weg. Ja, want het is, dit voetbal op Kunstras is gewoon vervelend om te zien. Ik dank je wel, Joop. Ik dank je wel, Mike. Okay. Ja, we krijgen een stukje muziek en uh, we gaan maken even een, een zijstapje. Loop met me mee.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 Maar ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem wel eens beter. Oké. Okay. Ja, maar jij hebt een, een speciale smaak voor nummers ook, Henny. Ja, dat is waar. Hé, <laughs> hey, Joop, we zitten net even tijdens dat nummer te praten... over wat er in Spakenburg aan de gang is. Maar dat is vreselijk. Dat is Vertel. Nou, het heeft net iets als met kunstgras te maken. We zitten hier net ook te kijken naar de problemen in Amerika... met die zonvloed in Texas... Maar ook in Spakenburg, bij onze velden, daar moesten de dijken verhoogd worden. En die dijken zijn verhoogd met vervuilde grond. Dus dat is ook weer. Uh, de raad zit nu te vergaderen. Maar dat is ook linkerhap. Hoe zijn ze erachter gekomen? Nou ja, diverse dieren die gingen daar ineens dood. Honden en katten die ook uh, dronken van dat water. Dus. Uh, oh. Zo moeten we oppassen met allerlei uh, middelen die we gaan gebruiken. Of nou bij de kippen en de eieren is. Of het nou wat kunstgras is. Of dat. Uh, de grond die we gebruiken. Maar we moeten oppassen dat we wel zorgvuldig mee omgaan. En de velden liggen daar tegenaan toch? Ja. Hoe, hoe eng is dat ja, dan? Ja, nou goed. Dat, uh, dat zal de komende weken al allemaal bepaald worden. Ja. Dat is nieuws Joop. Ja, oh. We gaan even naar een uh, volgend onderwerp vanuit het voetballen jongens. De zware straf naar een, naar een, een felle sliding. Ja, op kunstgras mag het niet. Dat is dan het enige voordeel van Kunstgras. Maar dit is natuurlijk ook iets. Dat Gaat ook het hele voetbal veranderen, of niet? Nou ja, de NOS stond gisteren bij mij voor mijn neus. Uh, uh, in een rechtstreekse uitzending. En die wilde met uh, me aanvoerder, Frank Korpersoek. En met mij. Uh, en met Niels Kokmeijer, Ja, Ik hoorde het, Niels hoor. Ja, ja, dus uh, wij hebben daar al uh, onze reactie op gegeven. En uh, ja, ik denk dat dat uh, best wel weer consequenties heeft, maar... Ja, het gaat nog steeds. Kijk, ik heb gisteren ook uh, nog eens aangegeven... ik kan zelfs genieten van een perfect uitgevoerde sliding. Uh, oh, ik ja. heb trainers in, in, in mijn, in mijn jeugdtijd bij Feyenoord gehad... die, uh, die lieten ons zelfs uh, trainen op het maken van slidings. Uh, en dat is met één been op een, op een, op een technische manier... proberen ja, de bal uh, te ontfrutselen van je tegenstander. Ja. En waar, waarbij het zelfs uh, er soms uh, uh, zo uitziet dat je daarvan kan genieten. Alleen, je hebt inmiddels de Afrikaanse sliding tackle met twee benen naar voren. Uh, je hebt die Zuid-Amerikaanse sliding tackle waarbij één been ingezet wordt... en het andere been er nog eens overheen komt. Ja, dat soort dingen die, uh, ja, die worden al sowieso niet in Nederland getolereerd. Maar ja, uh, het, het is wel gewoon heel goed dat je gaat kijken en blijft kijken... naar hoe wordt nou zo'n sliding, zo'n tackle uitgevoerd. Ja, je moet eigenlijk het voorbeeld Sanchez, want die kon het op een verschrikkelijk goede manier... Die gebruikt ook echt dat been heel plat over het veld. Hè? En dan had hij alleen de bal, nooit de been van het been van de tegenstander. En dat moet kunnen. Als je de spelregels ook leest. Een slijding een tackle is toegestaan mits de hak aan de grond is. Ik heb een aantal spelers van mij die je begeleid, geïnterviewd. De afgelopen tien jaar hebben de jongens nog nooit scholing gehad. A. In een slijding. A. Hoe zet je een tackle in? En wat ook heel opvallend is, het koppen is in sfeer gekomen. Dus wat je hier gaat krijgen, dat men uh, tackles inzet en slijdings inzet op kniehoogte. Maar het is goed omschreven in de spelregels. Alleen, zoals we de kinderen leren passen, trappen, dribbelen, drijven, schijnbewegingen. Het verdedigen, dan zeggen we Nederland kunnen we niet verdedigen. Het wordt ze ook nooit geleerd. Nee, maar het kan ook niet. Op en dat is ook een aanklacht tegen ons en vooral de jeugdtrainers en ook de KNVB. De in het allemaal pakket op van de KNVB komt niet meer voor hoe je een slijding, een tackle aanleert. De schouderduel, als je tegenwoordig iemand een schouderduel geeft, dan kijkt een kindje verbaasd aan. Mag dat? Ja, zo, Dimitri, dat mag als de bal binnen speelbereik is. Maar wij, wij spelen gewoon een ander spelletje in Nederland. Ja, ja maar dat komt ook door het kunstgronds, Joop. Want je mag op kunstgras geen slijding maken. Dus het gebeurt niet, ze leren het niet meer. Nou, en je mag het wel, je bent hartstikke gek als je het doet. Ja. Het oude die ligt helemaal open ja. en het ontsteekt. Nou ja, wat Joop zegt, hè, ik heb met veel bewondering weer naar de finales gekeken van het hockey. Hè, bij de dames en de heren. En kwamen de mensen voor de camera die dan uh, hun, hun, hun, hun vreugde aan het uiten waren. Maar dan zie ik schaafwonden aan, richting elleboog. Hè, want ze, ze staan nog met die armen te zwaaien en, Denk jeetje, Mina, je loopt dus, dus echt ook schade op. Hè? vooral die hockeyers die heel veel glijden over die, over, over die ondergrond. Ja, dat, het, dat zeker een sliding. Ja, die, je zet hem al bijna niet meer zo snel in. Nee, nee. Eigenlijk jammer, hè, allemaal. Ja, het is een beetje de teleurgang van, van voetbal op dit moment. Ja. En dan moeten we niet verbaasd zijn dat wij Europees en mondiaal gewoon achter gaan lopen. Wij spelen gewoon een ander type voetbal. En ja, het is wat leuk eigenlijk. En dat is uit de oude doos. Als je nog neemt. Vroeger hadden ze bij, uh, bij Ajax uh, een, een kleine Olsen. Dat was een meester in een sliding tackle. Kruijf was een meester. En uh, nou, de oude Abel Enstra. Nou, dat was gewoon een, een sieraad. Want dit is een, wat Mike ook zegt. Een goed uitgevoerde sliding tackle. Is een schitterende technische actie. Kan je van genieten. Ja. Maar als je het niet leert als kind. Als je het niet leert als voetballetje. Als je er nooit op de training mee geconfronteerd wordt, en als het inderdaad uh, schaafwonden en ontstekingen oplevert, ja, dan kijk je wel uit. Ik weet nog goed, ik kwam bij Go Head En Wheel Curver was mijn voorganger. En uh, er gebeurden twee dingen. Ik wilde het materiaalhok open doen, dat kon niet. Er lagen allemaal slijdingbroeken van canvas. En uh, toen kwam de meneer van de groenvoorziening binnen. Hij zegt, ik wil even waarschuwen, van nu af aan... komt u niet meer op mijn plansoenen... want de heer Curver heeft met zijn slijdingbroeken... en zijn slijdingtrainer... alle plansoenen een beetje ongeploegd. Dus nou, dan oh, praat ik oh. al van de oude wiel Curver. Maar daar werd wel aandacht aan besteed... dat ook een schouderduw, een tackle, een slijding... is een onderdeel van het voetbalspel. En op zaalvoetbal haal je het wet... en de strijdelement haal je eruit. En het is gewoon alleen een balletje rondspelen. Het is duidelijk. Ja, wat heb je? We hebben muziek. Walter Cruz, het seizoen van ons. Duisterlees die bang maakt Dwingend in haar begrip Meters hoge golven Rekend op een klip Dromen dat ik vastzit. zit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 Vallen over mij. Voel je vleugelhandig, vlagen in me zij. Mijn mond is als een bloem die openstaat. staat. Wachten op de dagen die de liefde ons nog laat. Zonder de seizoenen staat het. Stil. Zonder februari wordt het nooit april. Zomers klagen boeren aan het steen en beet. Winter zijn de vissers door het net een netten heen. Maanden kan het duren voor ik jou zal zien. Wordt het weer de winter of de herfst? Dat jij maar één keer komt Dat zijn zong van ons in de pijn verstopt Het is uh, vanwege de tijd, tijd Dat we deze altijd lachende zanger Roes, moeten wegdragen Want we willen nog met jullie Maar jullie moeten weg Want ja, wij, we verheugen ons allemaal op vanavond Dus dat, uh, dat moet voorbereid worden Dat is uh, het jeugdvoetballen Dat begint morgen met bekerwedstrijden Daar gaan we met uh, 8 en 9-jarige Op een veldje van 30 bij 40 6 tegen 6 het grote doelen, je mag een korne nemen... die mag je vooruit spelen en gelijk op doel knallen. Van de ene doel naar het andere doel wordt geknald... het hele voetbal gaat eruit. Ik wil graag van jullie de mening daarover horen. Nou, ik denk dat er heel vlug een, een regel toegepast moet worden. Dat wil dus zeggen dat je pas binnen 10 meter op doel mag schieten. Wat je nu gaat krijgen, dat de keeper aan de ene kant... schiet op doel en de keeper aan de andere kant... omdat voor die kleine kinderen de doelen relatief groot zijn... Ja, als je aan topvoetbal denkt, dan, zeg je, nou, dan moet je pres gaan spelen. Dus zodra de tegenpartij een bal hebt... dan moet je zorgen dat ze niet op jouw doel kunnen schieten. Maar ja, ik heb nu al keepers gezien die trainen... zodat ze rechtstreeks van hun eigen doel op hun andere doel gaan schieten. Ja, dat komt voetbal niet. Dat mag nooit de bedoeling van het spelletje zijn. Dus ik denk dat er heel snelle maatregelen moet komen. Dat je pas binnen vijf of binnen tien meter... dat daar een lijn komt te lopen. Dat je daarbij binnen pas mag scoren. Want anders dan, uh, wordt het een spelletje van niks. Het is al heel apart dat de mensen die dit spel hebben uitgevonden, dat die allemaal weg zijn bij de KNVB. En dat het toch doorgevoerd wordt. En ik zie bij mijn eigen club al, IJsselmeervogels, dat het toch ja, behoorlijke problemen geeft. Het zal ook problemen geven, denk ik. Geen scheidsrechter meer erbij. Maar een zogenaamde spelleiders. Ja. Ouders moeten buiten de oneinding. En ja, ik wil nog zien. Ik ben benieuwd morgen, als het ingaat. Of, of volgende week. Hoe zich dat ontwikkelt. Maar ik denk. Dat is weer ontwikkeld toch door een aantal mensen die uh, misschien niet goed nagedacht hebben. Of misschien zelf te weinig straatvoetbal hebben gespeeld. Mike, heb jij nog een toevoegen? Ja, Nee, nee, mee eens. En Je gaat dan zelf regels uh, toevoegen. Ik doe dat nu ook al, uh, dat het gewoon verboden is om vanaf eigen helft te schieten. Dus dat je pas uh, uh, het doel mag zoeken op het moment dat je op de helft van de tegenstander bent. Dus je moet gewoon wat maatregelen gaan treffen, waardoor we juist uh, het voetbal stimuleren... He, en niet uh, gaan proberen, hoe kunnen we nou zo snel mogelijk... die bal in het doel schieten via een keeper of een centrale... He, of via een grote centrale verdediger... die uit zijn krachtige gegroeid is en alle een geweldige trap heeft. Maar die komen nou in die teams. Ja, en die gaan, daar gaan die trainers naar zoeken. Want die willen weer per se winnen. Maar he? het is toch te waanzinnig voor woorden... dat iedereen die er nu mee te maken heeft gehad... He, je hoort het Joop zeggen, je hoort jou zeggen... er moeten nieuwe maatregelen komen. Nee, we moeten terug naar het 7 tegen 7 op een half veld. Dat is voetbal voor kinderen wat leuk is. Ja. Ja, nee, dat klopt. Joop, van is Je weet, ik ben geen voetballer, maar het is organisatorisch al een probleem. Want je krijgt ja. veel meer wedstrijden. Ja. In plaats van 7 tegen 7 ga je 3 tegen 3 of 4 tegen 4 krijgen. Dat betekent dat je veel meer teams hebt, dus veel meer wedstrijden. En dan heb je ook eigenlijk veel meer velden nodig. Of tijd nodig om dat te kunnen inplannen. En dat is een heel groot probleem voor een heleboel clubs. Wat denk je aan, aan de kosten voor de doeltjes? Ja. Ook, dat zijn allemaal dingen. Otto. Ja, ja. Kfdb, en die KFB-mafia ja, heeft dit weer doorheen gedrukt. Ja, maar ze zijn weg. Ze zijn gevlucht. Ja, maar wij moeten mooi voetballen met die kinderen. Jo en Mike Snoei, hartstikke bedankt voor jullie komst. Ontzettend leuk, we zien jullie vanavond. Heel veel succes. Ik, uh, ik verheug me erop, want ik weet zeker dat het een leuke pot wordt, Mike. Oké, okay. Precies, heel veel plezier En veel succes, hè? Dank ja, Dankjewel. Ja, wel. Pak al. ze aan. Laat zingen hè? Dankjewel. Hag ja. Dan, man bedankt. Het is vast heel eenzaam. In mijn schaduw, met nooit eens wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in donker. En jij hebt de zorg, en allebei. En jouw mooi gezicht bleef anoniem. En waarheid in al die schone. You the wind beneath my wings. You are the. Verzoening van de Frank groep, luisteraars. Uh, sluiten we het eerste het uur uh, af van de uh, ZFM Lunch Sport. We zijn zo nog een vol uur bij u terug. Tot straks. licht op zoek naar het donker verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen. Jij bent zoveel voor me geweest een moeder een dochter de mooiste vrouw maar